Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het dodental van de enorme explosies en brand in de Chinese havenstad Xinjiang... staat inmiddels op 44, melden staatsmedia. Er zijn ruim 500 gewonden, van wie er 60 in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De ontploffingen in de haven waren gisteravond in een terminal... waar brandbare stoffen worden overgeslagen... Hulpverleners zoeken onder het puin naar slachtoffers. De Chinese autoriteiten adviseren inwoners van de miljoenenstad ramen en deuren dicht te houden... al zijn bij veel mensen in de omgeving de ruiten gesprongen. De autoriteit Financiële Markten heeft de handel in aandelen Imtech stilgelegd. De reden is volgens de AFM een aankondiging van Imtech. De stillegging is niet op verzoek van de zakelijk dienstverlener zelf. Dinsdag vroeg Imtech uitstel van betaling aan... omdat het bedrijf in de financiële problemen zit... Degene die bommen plaatste bij een aantal filialen van de Jumbo... eist een groot geldbedrag in bitcoins. Dat is een digitale munteenheid, dat zegt de politie. De afperser dreigt bommen te laten afgaan als hij het geld niet krijgt. Dit jaar werden bij vier Jumbo-supermarkten in Zwolle en Groningen... explosieven gevonden waarvan er één ontplofte. In Myanmar, het vroegere Birma... heeft het leger de top van de regeringspartij afgezet. Het partijkantoor is omsingeld door legertrucks... Want het leger is ontevreden over de partijvoorzitter... die in november president wil worden. Volgens de militairen wil hij te veel hervormen. Holland Casino heeft zijn netto-winst het afgelopen halfjaar zien verdubbelen... tot 41 miljoen euro. Vorig jaar werd in dezelfde periode ongeveer 20 miljoen winst geboekt. De casino's trokken 10 meer bezoekers. Het staatsbedrijf leed een paar jaar geleden nog een miljoenenverlies... Het weer, veel zon en het wordt warm. 25 tot 31 graden. Vooral vanavond vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien. Ook morgen nog onweer en het wordt dan ook weer warm. In het weekend koelt het af. Dit was het en op... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat tussen knoppend Rotterpolderplein en knoppend Badhoeverdorp 5 kilometer file.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 Van Zandvoort. Dit even vooraf. Inmiddels aangeschoven op Blinder Heeft Heeft ook iets met CFM? Hij heeft ook iets oh, met ooit. CFM te geloof ik. Ik weet ja. niet meer wat, maar, maar nee. we gaan het nu over, de, over iets anders hebben. We gaan het eens over ja. iets anders hebben. Dat we ja. hebben het over de VVD. Over wat er de laatste maanden allemaal is gebeurd. En de revue heeft gepasseerd. Dat is best wel veel. Want denk ik alleen maar aan de windmolens. Want op het ogenblik ook weer helemaal hot. Want ik zag dingen voorbij komen en dingen ik... Hè? Het gaat niet door vanwege geld. Oh, nee, ja. Denk goeiemorgen ik... trouwens. Ja, goedemorgen. Uh, nee, ja, dat, dat speelt nog steeds. Nee, het gaat. Uh, uh, wat je gelezen hebt, het artikel van een park wat niet doorgaat, dat is een proeftuin. Oh. Uh, die gaat niet door. Het idee was om een proeftuin uh, ver op zee uh, te plaatsen. Zodat de industrie daar. Um,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 Als, nu zijn het er veertig of zo die daar staan. Maar als daar dus veel meer zou komen te staan... Dan, dan heb je een soort continu vuurwerk voor de, ja. de deur. Het is heel stoer want ze knipperen. Ja. En je, kan, je wordt er op een gegeven moment ook wel een beetje e iebelig van... Uh, als je daar lang in zit te kijken. Nou, dat is ook een van de punten wat we aangeven. Dus dat gewoon, het is niet alleen... Uh,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 Is de groep wat groter? Begrijp ik ook. Is het handiger als er iemand bij zit? Maar bepaal eerst het probleem. Ja, ja. Is er überhaupt een probleem? Ja, dat, dat, dat is maar de vraag. Hè? Ja, dat, dat is probleem. de vraag. Kijk, ja. iedereen heeft altijd de mond vol van... we zijn een toeristendorp en we zijn een bad Dat zijn we ook.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 Ja, want ze vernielen dus ook in diezelfde route altijd ja, dingen. Wel, wel... het, het, het boompje op de hoek van de Brugstraat bij die, bij die schoonheidssalon... nou, daar stond ja. een, een, een olijvenboompje. Daar hebben ze gewoon zo krak, ja. hebben ja, ze omgeknakt. Weet, en, en, en dat soort zaken wil je natuurlijk ja, ook niet. Hè. Dat, ja. dus dat, dat, ja, dat is, niet is ook niet hetgeen waar wij voor staan. En als je dan zo iemand, als je dat doet en je ziet hem... nou, van mij mag hij dan ook een print krijgen, hoor. Ja, dat vind ik, wat het, Ja, ja. want het heeft niks te maken met gezellig uitgaan. Ja. Dit is ja, gewoon... Precies, ja. Ja, maar er zijn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 Maar wel met één doel. Ja. Het moet goed zijn goed voor z'n gemeente, ja. ja, tuinig, ja. Hoe zit het nu? Uh, gewoon even een tussendoor vraag. Maar met het, de aanbouw van het raadhuis. Hè. We hebben het raadhuis dan de grote aanbouw, hè, de ja. grote deelte. Als we veel ambtenaren vertrekken naar Haarlem, heb je dan, is daar dan te veel ruimte over op het ogenblik? Op dit moment weet ik het niet exact. Ik, ik neem aan dat er wel wat, wat ruimte is. Maar ja. volgens mij. Uh,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 Nou, Tom Poes verzinnen list, zeg ik dan. Ja, ja, ja, zijn natuurlijk... ja er zijn voldoende kansen. Dat, uh, er zijn zat mensen ook die wel eens een keer een vergaderplek zoeken. Ja. Vrijwilligers, nou. we hebben zo'n ja, vrijwilligers organist, uh, in het dorp. Ja. Precies, uh, misschien willen verenigingen daar een, een ruimte. En dan, ja, precies. Ja, dat, uh, dat is niet een onoverkomelijk probleem volgens mij. We hebben een stukje cultuur in Zandvoort. Uh, de Grote Krocht, het museum. Ja. Is nou, komt voor de komende twee jaar? Nou, er komt weer een onderzoek. Weer een onderzoek? <laughs> ja, voor het museum. Voor het museum, ja. voor het museum. weer een onderzoek. Ja. Onderzoek nummer uh, ja. drie volgens mij in, uh, in, in, in, in een paar Maar ik, ik begrijp dus dat er een particulier is. Die... Ja, maar dat zijn twee dingen. Ja, is dat, is, dat is een uh, ander. Ja, er is een, een particulier. Die uh, wil een museum... Uh,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 Dat, is dat was, uh, was, was het laatste wat ik gehoord heb. Ik weet niet wat de huidige stand van, van zaak is. Maar dat is dus een, ja, het, is een, het is een particulier. Hij wil ook anoniem uh, blijven. En daar is een stichting opgericht. Ik weet maar dat, het is uh, toch niet oké? Okay? Ah, de, de voorzitter is Frits van waarom, de, waarom wil je anoniem blijven? Wat, wat is nou, misschien komt hij ooit... Uh, ja, ik wou bijna zeggen uit de kast. <lacht> maar, <lacht> <lacht> komt hij zegt zich ooit een keer herkenbaar. Maar ja. Ja, je hebt natuurlijk meer mensen die uit een, zo, uh, een soort... Ja, iets willen doen voor Zandvoort. Je kunt dus bijvoorbeeld ook niet dan kijken... waar komt dat geld vandaan? Om maar even wat te noemen. Wat dus bij de horeca wel is, hè? Ja, maar degene die het moeten weten, weten wie het is. Oké. Het is alleen gewoon een afspraak van... de naam wordt niet bekendgemaakt. Het is natuurlijk een heel mooi initiatief, hè? Laten we wel zijn als ik Fritz van Loenen hoor praten daarover... dan denk ik van, nou, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar ja, we zitten met het huidige... Het ja, het Museum. ja. Oh. En wat je nu merkt is dat er nog steeds geen, geen, geen, geen visie op is. Maar zo ingewikkeld is dat toch niet? Ja, dat zeg ik dan. Op mijn nee, nou, het, ik kijk daar, als we daar naar kijken, kijk je, moet je er op een gegeven zakelijk naar kijken. Het Zandvoortsmuseum kost, kost geld. Kost nog steeds geld. Ja, ja kost ja. nog steeds geld. Um, uh, er komen per jaar, en het is sinds Hilly Jansen erin zit... zijn de bezoekersaantallen uh, wel omhoog. Want je ziet wel dat er ja. veel meer reuring in het museum komt. Maar, maar kostendekkend is het niet. Nee. Dan is gewoon heel simpel de vraag... hebben wij als Zandvoorters...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 Maar de vraag is ook, is dat een kerntaak van de gemeente? Ja. En die kerntakendiscussie is nu aan de gang. Ja. Nou, is er Ik was ben gekeken... zeer benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, dat is inderdaad heel is er ook gekeken of dat er een mogelijkheid is om, om dan meer Want er zijn natuurlijk al heel veel vrijwilligers, hè? behalve Heli is natuurlijk... Volgens mij de rest al, is vrijwilliger, ja. of is dat niet zo? Bijna wel eens ik een, het wel, een, ja. Bij elkaar is het... Uh,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 We zeggen Lieve. tegen Blinder Gurens een hartelijk dank voor jullie. Jullie ook dan uh, bedankt? Ja. Succes uh, met de VVD. Wordt ja, ja, goed. Komt, ja, helemaal Absoluut. ja <laughs> komt helemaal goed. Dankjewel. Oh, dank jullie wel. Wij gaan naar de muziek toe. En dat wordt uh, Art de Garfunkel als het goed is. Zo ja. even. Ja, ik heb ook. Oh, okay. Dankjewel. terug in ons Hoogland. Ja, middels uh, Belinda is uh, weer naar buiten toe. Het is redelijk weer, maar het is een beetje, een beetje koud. Een beetje frisse wind staat. toch ook al de voorzitter van de Koninklijke Horecavereniging Vereniging Nederland. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Je mag iets dichter bij de microfoon. Dat ga ik doen. Dan uh, gaat het helemaal goed. Nou, fijn dat je er bent. Uh, we hebben een heel mooi iets gelezen in de krant. Een uh, getekend convenant horeca. Uh, Rita en horecavisie. Klopt, dat, dat, ja. dat klinkt heel mooi. Een convenant heb ik altijd zoiets van... ja, dat is niet helemaal hard. Dan kun je altijd een beetje minder naar links, een beetje minder naar rechts. Dat klopt en, zeker. En <laughs> zeker in een dorp als standvoort lijkt me dat nooit zo handig. Want je kan het hier beter zwart en wit hebben. Anders blijft iedereen discussiëren. Maar dat is...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 Dat is natuurlijk ook zo. Ja, we zijn een toeristendorp, roept de ene partij. Hè. De andere partij zegt dan: uh, Ik woon hier en ik wil rustig wonen. Ja. Uh, dus ja, dat zal dat, dat Moet dus je niet lastig. in Zandvoort komen Moet je in Zandvoort Dat komen, weet je, als je hier naartoe komt: We hebben een circuit, we hebben een strand, we hebben de zee en dat maakt allemaal lawaai. Dat maakt ja. allemaal lawaai, ja. Ja, ja nee, dat, uh, dat uh, ben ik met jullie eens. Ja. <laughs>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 En dan denk je bij jezelf, van, ja maar dat is toch niet helemaal logisch? Je nee. weet toch dat het er licht voor je het er is? Er doorgaat. Er. Ja. Natuurlijk moet het niet uit de hand lopen, maar ja. het, het is er en het geeft oh. nou helemaal laag. Nou, ja. Jij woont ook in de Zandvoort? De ja, ik woon ook in Zandvoort, ja. ja. Ben je een Zandvoorter? Ik ben niet helemaal een Zandvoorter, ik kom wel, wel uit de buurt. En ik heb uh, een aantal jaren nu, nou ongeveer tien jaar zit ik uh, af en aan zit ik in Zandvoort. Ah, Oké. Okay. Dat is uh, wel een tijdje mee in Zandvoort. Want dat zover. is jouw achtergrond? We, we, we, hoe, hoe kom jij hierin terecht? Um, ja, hoe kom ik hierin terecht uh, ik heb een strampavioen op, uh, op het naakstrand allerlaatste tent strampavioen fosfor dat is voor mij um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 Ja, samenwerkingsconvenanten samenwerkingsconvenanten uh, geschreven, gesloten. En het zal gewoon vallen of staan bij de uitwerking ervan. Maar ja. dus uh, wat, wat niet... is er voelbaar nu van, van de uitwerking van nou, de nog convenant? Niets. nog helemaal niet. Nee, dat is, uh, hoe ik het zie, uh, nog ja. we hebben het poppenweekend natuurlijk gehad. En ik denk dat de gemeente er ook bereidwillig is om dat soort uh, uh, momenten vaker te gaan creëren. De uh, deregulering daarin, uh, flexibeler, inderdaad, van nou, we zien een mooi weekend aankomen.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 Ja. Maar ik denk dat er... Uh, cool. nou, de, de bereidwilligheid is er in ieder geval om uh, flexibel te zijn. Z zijn er ook dingen die de, al aangemeld zijn door mensen waarvan jullie riepen van... Nou ja, dit is leuk, maar dat gaan we dus niet doen. Want dat past helemaal niet uh, hier. Oh, dat zou, zou ik niet weten. Dat, nee. uh...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 Ik wil heel graag die bewegwijzering. Dat vind ik een belangrijk punt wat erin staat. Dat er gewoon een duidelijke uh, routing door Zandvoort gaat komen. Waar uh, zowel het strand als het centrum van kan profiteren. Uh, veel mensen die ik spreek, komen op het station aan. En die weten gewoon niet helemaal nee, hoe klopt. of wat. Nou, dat is iets. Nog steeds is het eigenlijk. Er staan nieuwe bordjes en zo. Maar ik vind het nog steeds ja, je, je, je niet goed. Mensen vragen ja, bordjes, mij steeds. Waar is het station? Bordjes, hoe, kom het is, kom ik daar, hoe kom ik daar? Precies. Nou, ik, ik denk dat dat een, een heel belangrijk iets is. Om gewoon, ja, te, Nou, misschien is het nu uh, deze zomer. Eventjes, wat heb ik afgeschreven. Maar om daar eventjes gewoon goed op te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 ik je, je nog steeds z'n antwoord, geen slag. Nou, ja. <laughs> ja, nee, nee. Grensgeval. Nee, nee, nee, nee, zeker z'n de. <laughs> ja, maar vanaf slag is het dan korter naar jou toe? Dan? Uh, nee, het is ongeveer ja. uh, dik vijf kilometer vanaf slag naar mij toe. En het is uh, ongeveer een kilometer vanaf het einde van de boulevard. Ja, dus wat dat betreft uh, ja, dat is, duidelijk, is ja. het wel echt zand antwoord. We ja. zitten aan het fietspad en dat is... Uh... Maar wat moet er gebeuren? En wie moet dat doen? Um,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 He, en dan is er meer tijd voor dit soort dingen om het dan goed af te spreken. Ja, en dat we gewoon inderdaad dan uh, nou, in, de, in de winter gewoon gaan beginnen dat we volgend jaar met duidelijke afspraken en duidelijke, ja. Ja, duidelijke visie gewoon het seizoen weer ingaan in plaats van nu midden in het seizoen, in een, seizoen uh, alles de, de, de deuren dicht doen om twaalf uur, ja dat is, is niet, niet te. Nee, maar ik denk dat iedereen het daar over eens is nee, ik ben heel tevreden over dat het nu ja, okay. in heel veel eventjes vooruit is uh, geschoven.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 om even te kijken hoe ver we zijn gekomen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want het moet niet inderdaad in een laadje belanden... en, uh, nee, en dat het risico bestaat. Ja, dan is het niet goed. Mocht er aanleiding zijn na die uh, evaluatie om uh, hierover te praten... dan ben je van harte welkom. Dat gaan we doen. Oké, Gaan we dat doen. Hartstikke bedankt. Uh, Dank je wel voor je komst. Ja, en succes gedaan. dit seizoen. Hartelijk ja, succes. We gaan even de, de agenda doen, hè? De agenda. Want ja. volgend weekend is er een trouwbeurs in het Zandvoorts Museum. Jawel, daar is die weer. Ja. Het Zandvoorts Museum. En, uh, dus je bent daar van harte welkom meer informatie komt toch uh, in de krant.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 Het is een drama. Ja, maar dat kan niet schelen. Die hond gaat compleet in de stress in de kast. En dan ben ik echt een dag met hem bezig om hem weer normaal te krijgen. Dus wat dat betreft ben ik er niet zo blij mee. Dan hebben we nog circus renaissance in Zandvoort op parkeerterrein C van het circuit. Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat het geweldig is daar. een mooie apart circus. Uh... Ja, zeker. Dan hebben we uh, vandaag Jazz Behind the Beach in het centrum van Zandvoort... vanaf uh, 7 uur vanavond. Daar uh, gebeurt van alles... Dat is uh, Tom Arissen die dat uh, heeft opgepakt. En uh, ik vind het een heel mooi uh, initiatief. En ik hoop dat iedereen vanavond gaat genieten van jazz de jazz. Ja. Uh, op het Raadhuisplein uh, gebeurt van alles. Dus, en uh, er zijn uh, bij uh, Laura en Hardy is er geloof ik ook nog iets uh, oh, okay. bijzonders. Dus er zijn verschillende plekken waar je dat naartoe is kan. Het kan helemaal goed komen. In, yes. in ieder geval mooi dat het evenementen weer is. Ja, dat is, zeker. Wel heel belangrijk. Zeker. Dit weekend zijn de DNT Racing Days op het circuit.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 will of man can hold it in oh let the river win as the blood